Zes vrolijke moordenaressen uit de koekgevangenis. Ze brengen voor u de Trally Tango. <trollen> lipshits, Blok. Zes. Blok. Uh ah Cicero. lipshits. Plop, Zes. Splash. Uh ah -uh. Cicero. lipshits. Blok. Plop. Zes. Uh Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Plop. Hij vroeg er zelf op. Hij vroeg er zelf op. Die kerel kende geen fatsoen. Had jij gezien wat die weggeblokt had? Van Kauwgom, van die uh, klapkauwgom. Plop, kom ik op een dag thuis, goed de die ziekte in, of zoek je naar een beetje begrip. Ligt Bernie op zet de zet bank, zijn ze hand en zijn bek vol Kauwgom. Van die uh, klap kauwgom, Plop, dus ik zeg tegen hem, die ik zeg. Bernie, als jij dat nog één keer doet. En wat zegt hij? Plop. Dus ik pak het geweer van de schoorsteen en ik los twee waarschuwingsschoten. De is waars zijn kop! Hij voelt zichzelf. zelf op! zo'n jaar of twee geleden. Hij was nog vrij, zei hij, en het was meteen raak. Dus gingen we samenwonen. Hij ging s'ochtends naar zijn werk, kwam s'avonds thuis. Ik ging terug, een cocktail. samen wat eten. Oh, het was een paradijs in een twee flat Tot ik hem doorkreeg. Vrij, zei hij. Vrij, maar. Komt hij aan hoor? Rattig even van de rocks! Hij hield mezelf op, zet hij als een schild. Je hebt hem net opzagen. Als je een lijf en op een lijf had, zet hij niet nou, aan mijn oog aan ik sta eens dus in de keuken, kip te snijden voor het eten, neerzaal de hand. Kom mijn man, wil er me binnen, met zijn jaloerse kop. Je nijdt hem, melkpoor, hippie, hij was door het niet Ik ben een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Hij liep zo een beetje een Die een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een een beetje een beetje een in toen Ik maar een dursje mijn vaginashni tenen met de ja maar heb je het gedaan ah ah cool mijn Veronica en ik hadden een variété act en mijn man Charlie ging overal mee naartoe onze uitsmijter was een nummer met 20 acrobatische toeren op een rij 1 2 3 4 5 we split, splits salto flikflak en allemaal achter elkaar Ah, fijn. we zijn op een avond met z'n drieën in Cicero en we zitten gezellig aan de borrel in een hotelkamer en zijn opeens door onze ijsblokjes heen. Dus ik ga nieuwe halen. Ik kom terug, ik doe de deur open en zie Veronica en Charlie druk bezig met nummer 17, de spruitstand! Het was zo'n schok. Ik kreeg ter plekke een out. Ik kan me er niets meer van herinneren. Pas toen ik het bloed van mijn handen stond te wassen, besefte ik dat ze dood waren. Hij vroeg er zelf op, zij vroeg er zelf op, er komt een eind aan jouw geduld. Als ik gedaan had, wat niet zo is, schat, was het verdomme. Een artistieke vent, gevoelig ook, een schilder, maar hij had één probleem, hij was altijd op zoek naar zichzelf, elke avond ging hij uit op zoek naar zichzelf en dan vond hij Rut, Gladys, Rosemary en Henk, je zou kunnen zeggen dat we een artistiek meningsverschil hadden, hij genoot van zijn leven, als een dood? Eh? Wat moet je dan? Dan, dan, dan, dan heb je man, man, man.